0800-1121. Via dat volstrekt niet geheime nummer kun je bellen met al je vragen en je antwoorden. Doe dat vooral, maar uh, mocht je er niet doorkomen of uh, ja, niet willen bellen... dan kun je ook mailen naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. Twitteren kan via Apenstaatje nachtzuster. En je kunt ook chatten tijdens dit programma. Kijk dan even op de URL www.nachtzuster.net. Dus nachtzuster.net. En daar vind je ook nog eens een keer alle vragen op een rijtje. Altijd makkelijk. 0800-1121 als je weet waarom vrouwen kleinere passen nemen dan mannen bij het lopen. En als je weet, die vraag van Jeroen die die zo even tussen neus en lippen doorstelde. Um, als je weet of mensen in tropische gebieden waar ze niet de hele dag sokken en schoenen dragen... Sneller groeiende teennagels hebben. Of de invloed van lucht dus aanwezig is. En meneer Jansen, die um, uh, belde zojuist. En wat was zijn vraag nou ook weer? Nou, Potikkie, is het me helemaal ontschoten? Um, oh ja, natuurlijk. De prachtige vraag over de monarchie en de democratie. Um, uh, uh, uh, gaat dat samen? Een monarchie een, uh, een, uh, dat, uh, dat er bestuurd wordt door een monarch? Of democratie waarin we met z'n allen regeren? Hoe kan dat samengaan? 0800 1121. En dan, dan moet ik eventjes nog vijf seconden wachten. Dan tel ik eventjes vier, drie... 2, 1, 0. Ja, dan is het precies 4 minuten over vier. En dat is inmiddels traditioneel hier op Radio 1 bij Max, uh, bij Nachtzuster. Het moment dat we disco draaien. En nou, kun je erover discussiëren of het echte disco is? Ik besluit gewoon van wel. Dit is Abba en Gimme, Gimme, Gimme. Gimme, gimme, gimme. Van ABBA was dat. A man after midnight, daar kan ik je niet aan helpen. Maar wel aan vragen en antwoorden. Als je even belt naar 0800 1121, Danielle. Hallo. Hallo. Hallo. Hoi. Ik heb uh, wel een antwoord op die pasjes uh, tussen man en vrouw. Waarom dat verschillend is. Oh, want neem jij kleine pasjes? Alle vrouwen nemen kleine Nou, het, het, het, het heeft mee te maken met kleding en met schoeisel. Oh toch, hè? Uh, uh, uh, ja, natuurlijk. Kijk Kleding, kokerokjes kun je geen grote pasjes nemen. <laughs> maar als je een weierokken draagt, sowieso is het als je grote pasjes... Het is gewoon kouder. <laughs> dus je gaat altijd maar... Ja, nee, is gewoon zo. Want dus je gaat kleinere pasjes nemen, zo leer je het als kind zijn. En als je op hakjes gaat leren lopen, dan moet die mannen maar eens uitproberen. Dan wil ik het kijken hoe die lang voorhoudt met grote passen. Dan gaat hij voor zelf kleine pasjes leren nemen. Ja, Maar er zijn toch genoeg vrouwen die een broek dragen en, uh, en platte schoenen? Ja, maar als je eenmaal een bepaald iets geleerd hebt, ja. dat is gewoon, zo leer je dat aan. Maar goed, op hakjes leren we niet aan. Nee, maar het is wel zo, uh, uh, zeker ook om, bij meisjes, op het moment dat je pauw bepaalde leeftijd komt er iets meer hakjes onder je schroes. Mm -hmm. En dan ga je toch anders ook doorlopen. En het is ook met die rokjes... En ook, ook, ik heb het als kind zijn ook al als je grote pasjes maken. Te... van nee je loopt als een kerel dus je leert mezelf al om te uitplassen <laughs> zodra je dat hoort ga je kleinere pasjes nemen ja, ja. maar ben je met... ook zo ben je net als meneer Jansen zo met um, uh, of zoals Dick want die kwam met de vraag zo met lopen nee, nee, nee, bezig of weet nee, nee, je nee. dit gewoon nee, nee eerst wat bij me binnen is groot, zo van nou laat die man op hakken leren lopen dan uh, zullen ze zien dat die, die pa grote passen kleiner worden dat is het grootste effect. De hakken, dat zorgt er echt voor dat je op kleinere passen gaat lopen. Ja, nee, dat, dat kan ik me voorstellen. Maar ik ben, ik ben zelf pas op he, een latere leeftijd op hakken gaan lopen. Daarvoor liep ik ja. altijd op gimpen en zo. Ja, maar op het moment dat je met meiden optrekt, dan ga je toch die tempo ook aanpassen. Hmm. Ja, het is dus gewoon niet Dan die grote passen lopen, dan loop je er ook in die kleine passen. Ja, ja, het hoort er gewoon bij dat je krijgt er van, je ouders, van je moeders aan, krijg je dat mee. Het is, het is me echt nooit opgevallen, maar het zal wel. Want het, het valt dik op en het en, valt jou op. Dus ik geloof jullie helemaal. Nou nou ja, het heeft met kleding te maken. Als jij een rok aan hebt en je neemt grotere groot terwijl het wat frisser is, dan ga je zelf kleinere passen nemen... en hou je er warmte bij. Je. Om het lekker warm te houden allemaal. Ja. Nou, dankjewel, Danielle. En ik had even nog een opmerking ja. uh, over die kwaaie dronk. Ja. Is puur karakter. Oh. Heel simpel, nee, want... Als het inderdaad degene zou zijn, ja, uh, dus, ja ik neem het eventjes voorbeeld van mijn vader. Die was de vrolijke man in de kroeg, hoe zo'n kwijt dronk. dat kon die man niet hebben tot ik thuis kwam en dan ik mijn moeder in elkaar. Oh. Dus eh. Uh, maar ik, ik ben eigenlijk onderhand wat ik in mijn leven heb gezien tot de stelling gekomen, als het er niet in zit, komt het er niet uit. En dat uh, alcohol die uh, houdt de remmingen weg. Ja. Dat doet wat, dat doet alcohol. Dus als het uh, erin zit, kom ik er dan uit. Maar uh, het is meer het is kracht dan dat het denk ik genetisch is. Want anders zou iemand dan ook een kwaliteit dronk in de kroeg moeten hebben. En waarom is er op twee verschillende plekken op, uh, een verschillend gedrag? Ja, nee, maar dat, ja, het is niet okay, heel wetenschappelijk. Ik denk dat een beetje afleiding hebt omdat het in de familie alcoholisme voorkomt. Mm -hmm. Dus misschien... ik denk eerder dat de verslaving genetisch bepaald is. Maar, hoe je, de, uh, maar de, de, de, de, hoe je erop reageert, dat het gewoon heel veel karakter te maken heeft. Ja. En, en natuurlijk ook kan je als je het drank op hebt ook boos worden als er iets raars gebeurt wat echt uit, uit, uit, uh, wat, wat verkeerd is. Dat, heb je niet, dat wil niet zeggen dat je een klaar dronk bent, maar dat is gewoon mm. iets over het gebeurt. Nee, maar het is nooit dat helemaal zwart-wit natuurlijk. Ja. ja. Dus... Uh, en ik had eigenlijk nog een opmerking over die carnaval, want er worden dingen door elkaar gehaald. De woordcarnaval en het feestcarnaval. Het feest is veel ouder dan het woordcarnaval. Oh. En dat heeft mee te maken. Ja. Yeah. Uh, dat, dat, dat feest is ooit ontstaan uh, om eigenlijk de, de, de adel de gek te kunnen aansteken. Vandaar ook dat prinsen uh, gebeuren. Mm -hmm. yeah. En ik weet niet in welke tijd is ontstaan, want dat op die derde jaar dan onthou ik niet. Maar daar heeft het mee te maken. Er was dus op die manier konden ze dan dus de, de bazen eigenlijk uh, die gek aansteken. En de katholieken uh, toen het uh, christelijk grond kwam, hmm. hebben dat feest ook gebruikt uh, voor de vaste tijd. En dat, dat, de, de, de, de het woord carnaval heeft gewoon met de vaste tijd maken. Ja, precies. Heeft... Met dat afscheid van het vlees. Ja. Alleen het feest ja. was er al voordat het en, carnaval het, ging heten. Ja, het ja. feest is veel ouder. Wat zeg je? Het feestje is echt veel ouder dan, uh, okay. dan het, het woord carnaval. Ga je carnaval vieren, Danielle? Ik heb het altijd veel gevierd. Alleen uh, het zit het niet meer in mijn budget. <laughs> <laughs> en ik, ik woon in een plaats waar het... Uh, ja, dan moet je echt bij de verenigingen wezen, want de buiten moet je het niet zoeken. Nee, dat nou... Is, dat is jammer. Ja, is. dat is inderdaad jammer. Maar ja, wie weet wat er nog weer komt, hè? En ik had, ik, ik, als die oh, laatste vraag met die uh, democratie en, die, uh, en, en onze monarchie. Ja. Ja, ik had mijn leven in een democratie. Wat zeg je? In een democratie. Ja. Als je me snapt wat ik bedoel. Nee. Maar uh, uh, onze monarchie is eigenlijk al niet meer correct. Want als je kijkt naar Woon, koning Willem III, die had syphilis. Nou, in de regel word je daar onvrugbaar van, toen hij dus met Wilhelmina ging. Ja. Wilhelmina heeft ergens buiten met iemand al wat gedaan. Uh. Daar, of uh, met Emma, sorry, uh, Emma. En daar is Wilhelmina van gekomen. Ja. Ja. Dus onze um, uh, koningin is geen afstamming meer van die hele oranje. Het was hmm. al niet direct, het was al een indirecte afstamming. Dus, maar oké, okay, daaroverheen was het nog een soort afstamming. En nu is dat helemaal niet meer. Uh, dus, uh, <laughs> dus dat, dat, dat, dat klopt al niet. Maar inderdaad, een monarchie hoort niet bij een democratie. Dat, dat, dat, dat is inderdaad gewoon, dat klopt niet. Wij, wij zijn ook eigenlijk een re republiek met een, uh, een, een soort ja, representatieve. We zijn een parlementaire, constitutionele monarchie. Ja, we, we willen eigenlijk een republiek zijn, want dat zijn we eigenlijk van nature. <laughs> nee, we ja, willen helemaal we... geen republiek zijn, Danielle. Nee? Nee, dan zouden we ja. toch geen monarchie zijn? Nou, ik, ik denk dat we van een heleboel ding in ons bestaan wel een republiek willen zijn. Alleen we zijn er toch niet volledig, want we hebben die monarchie, dus dat klopt. Maar dan zijn we ook niet een pure democratie. Want dat, dat zit inderdaad in een conflict. Ik zie ondertussen, ik, zie een... ik op de, op de chat, komt nu 24 keer het woord constitutionele voorbij. Ik denk, ja, dat zei ja. ik toch? Maar ik zei constitutionaire, denk ik. Ja, ja, maar constitutionele. Maar we zijn een democratie, zo noem ik dat. Een, dat, dat een Democratie, kamaraan. ik vind het prachtig. Een schijndemocratie. zo noem ik ja. dat. Ik wil even vragen, mag ik even één opmerking maken? toch? Nou, het, het feit dat je het vraagt, is natuurlijk eigenlijk alweer een vraag. Nou, ik wil eventjes zeggen, Maria, ja, ik ben het. Ja, een collega van mij, die ligt nu waarschijnlijk heel huizenwakker te beelden van haar lach. <laughs> die denkt, is Danielle op de radio? Ja, die heb ik al eerder bij jou op de radio gehoord. En dan krijg ik op een werk, goh, heb jij daar verstaan van? Je dat ze toch maar radio. wakker is zo midden in de nacht. Hoe heet die collega van jou? Maria. Oh ja, dat zei je net. Maria, ja, die ga die toch vandaan lekker vandaan slapen, vandaan. joh, je moet morgen weer werken. Oh, ik moet alleen in de middag niet in dienst draaien, dus dat valt me oh, mee. Oh, dan komt het goed. Dankjewel, Danielle. Oké, okay, veel plezier nog. Tot de volgende keer. Oké. Okay. Hoi. 0800-1121. André. Hi, afdruk. hoi. Hoi, hoi. hoi, hoi. Ja, ik bel voor uh, de monarchievraag. Ah, mooi. Nou, los jij het maar even op. Dat is een uh, politieke vraag, hè? Dat heb je maar missel aan de lijn. Oh, wacht ja. even hoor, want ik moet me even concentreren. Want ik weet nu al dat er nu weer allemaal uh, basiskennis, politicologie van vroeger weer bovengehaald moet worden. En dus het is, het is, het het is, het is uh, kwart over vier geweest, hè? Ja, ja, ja, ja, maar ik ben nog wakker. Nou, doe je best, André. Ja, Nou, je zei het zelf al. We zijn een constitutionele monarchie. Ja. En in basis zijn die twee woorden misschien wel tegenstrijdig. Maar de oplossing zit hem juist in het constitutionele. Dat houdt in dat we dus een grondwet hebben. En ja. die grondwet beperkt de koning in zijn macht. Ja, dat en was het. En bij ons in de wet is dus van alles geregeld... waardoor de koning, dus het staatshoofd... Uh, eigenlijk um, minimale invloed heeft. Um, er is altijd meer invloed dan dat je misschien zou wensen, vinden sommigen. Mm -hmm. uh, maar uh, in Nederland is het wel zo geregeld dat in feite de, uh, het parlement en de regering, inclusief het staatshoofd, de macht hebben. Die zijn wetgevend, beide. En het staatshoofd heeft eigenlijk meer een adviserende taak. Er moet ook de wetten tekenen. Maar, maar is qua invloed beperkt, behalve bij formaties. Nou, het ging veel makkelijker dan ik had verwacht, André. Ja, ja, ja. Nou, het ging maar, ik merk dat het ook wel makkelijk ging... Wat ik wel heel leuk vond, in het vorige gesprek werd uh, aangehaald dat we een republiek hè, uh, zouden moeten zijn. Yeah. Maar we zijn ook het enige land ter wereld dat een republiek is geweest en van een republiek een monarchie is geworden. Al oh, eerlijk waar? Ja, we hadden de republiek van de zeven provinciën. Yeah. En dat was in de Gouden Eeuw. En toen hadden we de Oranjes ook wel, maar die hadden slechts de titel van stadhouder en hadden politiek uh, weliswaar invloed. Maar uh, oorspronkelijk lag dat bij de raadspensionaris en het parlement. Kijk. Dus de Staten-Generaal is ouder dan de monarchie. Maar de, jij zegt het enige, er zijn geen andere landen die dat zo. Uh... Nee, nee, andere landen oh. zijn wel van monarchieën republieken geworden. Oh ja, dat kan maar natuurlijk ook Maar we hebben nog, nog wel even Ethiopië gehad, wat uh, met heilige Selassie een keizerrijk werd. Maar dat is ondertussen weer terug een, uh, een republiek geworden. Dus we zijn het enige land wat van republiek naar monarchie is gegaan en het nog steeds zijn. Dus uh, we deelden even, bijna deelden we een, uh, een staatskundige overeenkomst met Ethiopië. Uh, als, je, een, als je keizer of koning een beetje. We, op dat ene vlak hebben we dat kortstondig <laughs> gehad, ja. Wauw. Ik vind het. Uh, uh, dus dat republikeinse zit er natuurlijk wel een beetje in. Yeah. En, en wat de invloed van het staatshoofd betreft, misschien kan je je nog herinneren uh, de, de misère met de heer De Roy van Zuidwijn. Yeah. En dat zijn dossier uh, bij de koninklijke familie eigenlijk bekend was, hè, zijn sociale dienstuitkering en dergelijke. Mm -hmm. En daarin kan je zien dat het staatshoofd wel degelijk probeert uh, binnen de lijnen van de wet haar invloed uit te oefenen om toch bepaalde dingen te weten te komen en dergelijke buiten de ministers om. Mm -hmm. En die dingen gebeuren dus in de praktijk. Vandaar dat het dus uh, aan de politiek is... en in dit geval vooral de minister-president... om te bepalen hoeveel ruimte hij het staatshoofd geeft... om invloed uit te oefenen binnen het staatsbestel. Als je een hele sterke premier hebt... dan zal de invloed van het staatshoofd minimaal zijn. Heb je een hele zwakke premier die helemaal onder de indruk is... dat hij iedere week bij de majesteit mag komen... dan is de invloed van, uh, van het staatshoofd heel groot. En hoe is de invloed van BA op het moment... Dan uh, nou ben jij dus altijd een zeer invloedrijke staat ja. dus geweest. Ja. Uh, anders was het ook met uh, de Roy van Zuidwijn destijds niet gelukt. Nee. Uh, ik denk overigens wel, maar dat is puur giswerk. Uh, dat, uh, dat bij, uh, bij Rutte uh, het misschien wat beperkter is dan bij Balkenende. Ja? Ja, dat schat ik echt zo in. Mm, nou, ik vraag het me af. Maar goed, ik, uh, nee, ik vind het wel interessant. Ik vind het leuk om te horen van je, André. Dank je wel. Graag gedaan. En nog Een hele fijne uitzending. Ik, uh, ik spreek je snel weer, denk ik zomaar. Zodra er weer zo'n vraag voorbij komt. <laughs> ja, dan ben je er weer. Dankjewel, hè. Joes. Doeg. Doei. Raccoon is dit. En No Mercy. She walks in and says, come on, let's have it. She out the worst you can be.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 No mercy for no king. Raccoon was dat. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Dirk. Ja, goedenacht. Goedenacht. Ik bel even voor de vraag over alcohol, maar ik had het niet begrepen dat hij al voor een groot gedeelte beantwoord Ja, eigenlijk weet je, een slijterijmeisje, die heeft dus een slijterij. Ja, en dat die... had ik nog... Dat... dat had ik nou gehoord, maar ik had, na twee uur had ik gebeld, maar kwam er niet door. Dus ik denk, stuur even een mailtje. En nou dan ben ik net teruggebeld tot ik bijna sliep, maar dat geeft helemaal niks. Dat is ook wat, uh, dat je dan uh, twee uur later gaat opeens je telefoon ja, zegt, je had ons ja. gemaild. Ja. Nee, dat geeft niks hoor, nee, want ik, uh, ik slaap slecht. Maar dat komt, ik, ik ben jaren alcoholist geweest, dus ik heb heel wat mensen meegemaakt die uh, veel dronken. Kijk, dan ben je uh, in vind... ieder geval ervaringsdeskundige. Ik ben ervaringsdeskundige. Sinds uh, acht weken ben ik straks nou helemaal droog. En ja, uh, slapen gaat nog steeds slecht. ja. Maar goed, dat, uh, dat, dat komt ook wel weer goed, hoop ik. Maar uh, ja, het is, het is volgens mij is het puur... Uh, nou ja, inderdaad, ik vind de oplossing wat ik gehoord heb, zou kloppen. Want ik heb uh, verschillende mensen meegemaakt. En het waren steeds dezelfde mensen die zeg maar, een kwade donk hadden. Ja, dan, ja. Het, het is niet zo dat... Uh, dat, het, dat het verschilt. Dat het aan... Wat zeg je? Het is niet zo dat het verschilt. Nee, ik heb niet meegemaakt dat ze uh, goedkope drank hadden... dat ze dan in één keer anders reageerden op de alcohol... Als dat ze uh, nou een duur de eerste of zo hadden. Ja, precies. Dat, dat maakt, dat maakt er helemaal niks uit. Nee. En ik had nog even een, een, een Ik want die meneer belde er vlak na tweeën. Ja. En uh, ja, hij mocht niet drinken, geloof ik, vanaf 25e de 25 e zei hij. En uh, ja, ik weet niet of hij wat op had vanavond, want hij klonk wel een beetje zo. En uh, ja, hij had ook last van zijn leven dat hij veel ging drinken. Maar ik zou hem adviseren van uh, stop ermee. Ja. <laughs> Want, uh, kijk, ik loop ook bij verslavingszorg. Ik heb ook hulp gezocht omdat uh, ja, ik verloor ook alles. Ik was ook alles kwijt. Dus er was geen oplossing meer. En uh, ik heb ook suikerziekte erbij. Dus ik moest gewoon stoppen okay. om mee te blijven. Ja. Uh, ik zou me zoek contact op met uh, verslavingszorg in de buurt. En je hebt ook een website uh, waar ik ook veel op zit. Alcoholdebaas.nl Daar nou, kun je gewoon eens meelezen. En uh, daar zitten heel veel mensen op die uh, van hun drank af uh, gaan. Oké. Okay. Dus uh, dat zou ik hem adviseren. Dat zijn goede adviezen Want, uh, inderdaad. Er zijn best mogelijkheden om, uh, om uh, hulp te zoeken. Ja. Ga je het volhouden, Dirk? Ik ga het zeker volhouden. Want acht ja, weken nou ja. is, nog, is nog niet zo heel lang, hè? Nee, nee maar ik moet zeggen, het, met de drank valt het erg mee. Maar ja, goed, er is wel veel verwoest door de drank. En ja. Ja, dat moet ook weer een beetje op, de, op orde komen. En ja, het is zo, als je drinkt, dan heb je weinig emoties. Dan uh, verdring je die door de drank. En dat komt zeg maar terug als je dan gestopt bent met drinken. Ja, ja. Dan komt alles een beetje terug en dan realiseer je ook wat je aangericht hebt. Ja. En uh, ja, op dat moment moet je weer bezig met, uh, ja, met je leven opbouwen. Ja. Mo morgenochtend om 9 uur moet ik weer bij therapie zijn, dus uh, dat is ook vijf uurtjes <lacht> vier en een half uur zie ik. Ik voel me wel heel maar, uh, schuldig dat ik je nu wakker gebeld ja, <lacht> heb. <lacht> ja, dat, dat, dat noemen ze ook een leefbaarheidstraining, is dus echt, uh, ja, weer opnieuw leren leven, zeg maar. Ja, ja. Ja, en het lastigst lijkt mij dat over een jaar of twee, als je een keertje heel erg pech hebt, op, een. niet dat ik je helemaal nu al in de put wil praten, maar als je een keer ja. een hele heftige tegenvallen hebt, gewoon, gewoon weet je, nu ben je er nog heel erg mee bezig, je zit er bovenop, ja. en je bent uh, uh, medestanders aan het zoeken en het is een heel ja. fijn gevoel dat het zo goed gaat, maar over twee jaar dan is het een beetje op de achtergrond geraakt en dat, dat lijkt me lastig. Dat is ook zo hoor, dat, ook, dat, dat ja. uh, hoor ik van meer mensen ook op het forum, zeg maar, dat het... Uh, ja, je blijft altijd alcoholist. Ja. Uh, het is niet zo dat uh, op een gegeven moment dat je kunt zeggen van nou is klaar en uh, ja, nou kan ik bijvoorbeeld weer uh, één keer een keer in het weekend een, een, een, een glaasje alcohol drinken. Dat moet je gewoon niet aan beginnen. Nee. Het is eens uh, een alcoholist alco uh, altijd een alcoholist. Ja. En uh, kijk, ik gewoon op dit moment alleen. Ik zorg dat ik geen drank in huis heb. Mm -hmm. Ik kom niet bij veel gelegenheden waar het zeg maar beschikbaar is en mensen weten het er ook van. Dus ja. er wordt mij ook niks meer aangeboden, dus voor mij is het nou wat makkelijker. Ja. Maar inderdaad, in de toekomst zal het ja, toch een test zijn. Maar goed, ik slik ook elke ochtend revisal, dat is een geneesmiddel, Als je dan of geneesmiddel, dan je een pilletje, Als je dan toch gaat drinken, dan word je heel erg ziek. Ja, ja. dat slik je ook, echt waar? Ja. Dat slik ik ook elke ochtend. Ja, dat heeft verder geen bijwerkingen, maar het is wel zo van als ik nu zou gaan drinken, dan word ik heel erg ziek. En wat is je idee hoe lang je dat gaat slikken? Uh, dat moet je zelf weten. Je kunt het je leven lang stikken. Je kunt het ook uh, wat verminderen als je denkt uh, dat je sterk genoeg bent. Ja, Op dit ja. moment denk ik van: uh, ja, dan weet ik zeker dat het niet kan. Oh, het helpt jee. mij. Uh, ik, ik stik het gelijk als ik ochtends zwakker word. Want dan heb ik helemaal geen trek in alcohol. Dat had ik vroeger ook niet. Als ik direct wakker werd, dan begon pas: nou ja, pas. Dat klinkt heel raar over een uur of tien, elf. Ja. Maar niet, uh, niet om acht uur zo dus stikken kunnen. Ja. En uh, ja, dan weet ik van: uh, vandaag is het over. Ja. Nou, voor mij ik heel goed. Ik vind het heftig, maar ik, ja. uh, ik vind het heel knap van je. Maar goed, er zijn oplossingen voor. Goed zo. Bedankt voor je advies en uh, Eerst goed. alle succes, hè? Eerst goed en een hele fijne nacht nog. Snel slapen. Ja, ga het doen. Oké, okay. okay. <laughs> doei. Peter. Ja, goeie avond, alsgift. Goeie Goedenavond. Ik had even een vraagje. Nou, eh. Uh, kunnen ze mij ook vertellen waarom er in Nederland met de gladheid altijd gestrooid wordt met pekel? En ik zei uh, heel veel op Zweden. En daar wordt altijd gestrooid met grind. Oh. En daar is uh, veel minder files door. Uh, want ja, ze strooien hier s'nachts de pekel. Die moet kapot gereden worden voordat het begint te werken. Oh. Dus in feite, ja, voordat de gladheid bestreden wordt, dan uh, staat er al een dikke file. <laughs> ja. Heb je die schuif vooral gemaakt? Ja, ja, ja inderdaad. Maar ze strooien daar met grind, dat kan nooit goed zijn voor je lak. Uh, jawel, want het wordt vastgereden in het... Uh, kijk, als je op een gegeven moment door de sneeuw heen gaat rijden... Ja. dan krijg je natuurlijk een, uh, een aangedrukte zooi. En dat is dus ook het wat uh, extreem glad wordt. Ja, ja. Rij je door verse ja. sneeuw heen, valt er glad uit mee. Ja. Uh, dus die grind die wordt allemaal al vastgedrukt in die aangevroren rotzooi. Mm -hmm. Dus dat blijft er allemaal in zitten. Maar als dan de sneeuw smelt, dan blijft de grind op de weg liggen. Ja, klopt. En dan zijn ze, s'nachts zijn ze druk aan het weer met veegers en uh, stoffer en blik om de snelwegen <laughs> weer schoon te maken. Ik zie het helemaal voor me. Ik zie nu veertien ja. Zweden met stoffer en blik over de snelweg wandelen. Maar dat is, goh, dan wist ik niet dat ze dat daar zo deden. Ja, ja, dat is een, uh, ja, in feite in heel Scandinavië is dat zo. En het, uh, ja goed, ze zijn er natuurlijk een beetje beter op voorbereid. Maar als je dan ziet wat daar aan file staat met extreme sneeuwval en wat er hier in Nederland weer staat... Dan, uh, 800 kilometer filen, dan heet dat zoiets van, ja, probeer eens anders wat. Ja, ja maar het was nu ook wel weer, het was nu wel weer pech op pech, hè. Het was opeens was er heel veel sneeuw en er waren heel veel auto's. En dan kunnen ze er ook niet echt tussendoor om te strooien. Nee, nee dat, dat klopt in feite wel. Maar ja, als de mensen een beetje de, de weersverwachtingen beluisteren... en ze weten dat er de volgende morgen sneeuw valt... Ja, dan gaan ze toch allemaal van de weg op om te kijken van... ligt het inderdaad wel zo veel sneeuw? En dan, dan krijg je dus de paniek. Even met onze banden van dichtbij bekijken of er veel sneeuw... Nee, maar dat, dat blijft mij toch verbazen altijd. Dat we nog steeds niet het, uh, het weer specifieker kunnen voorspellen. Nee, nee, inderdaad. Daar heeft het heel veel mee te maken natuurlijk. Ja, ja. Nou, dat zou toch eens een keertje moeten kunnen. Maar dat is mij al meerdere malen in dit programma uitgelegd waarom het niet kan. Dus ik leg me er maar zo langzamerhand een keer bij neer. Uh, Peter? Ja. Rij je nu met een volle vrachtwagen? Ik rijd nu met een volle vrachtwagen, ja. Oh, even voorzitten. Even ja, rechtop. nee, ik sta, ik sta netjes op de parkeerplaats. Maar ja, houdt. nee, maar ik ga even voorzitten, want dan speel ik altijd even raad wat hij rijdt. En dan mag je alleen ja of nee zeggen. Is goed. Kun je het eten? Ja. Oh. Um, kun je het in de supermarkt kopen? Ja. Heb jij het in huis? Nee. Oh. Um, je kunt het eten, jij hebt het niet in huis. Uh, hoort het bij het ontbijt? Uh, het kan. Oké, okay. hoort het meer bij de lunch? Het kan ook. Kan het ook bij het diner? Kan ook. Kan het ook als toetje? Kan ook. Ja, het kan met alles natuurlijk. Het kan met alles, ja. Is het gezond? Ja, heel gezond. Oh. Um, is het fruit? Ja. Uh, is het, zijn het verschillende soorten fruit? Ja. Uh, nee, één soort. Appels? Nee. Peren? Nee. Meloen? Nee. Druiven? Nee. Potverdorie. Bananen? Nee. Ja. Mandarijntjes? Nee. <laughs> ik, ik zal je één tip geven. Het okay. begint met een A en het eindigt op aardbeien. <laughs> ik denk dat jij met een wagen vol aardbeien rijdt. Hoe je dat zo? Ah, ik was er heel dichtbij. Ja, dat klopt. Dat maar klopt. ik moet eerlijk zeggen dat het nog heel lang geduurd zou hebben... als je me niet geholpen had. Toch wel, hè? Ja, ja. Het is de periode er ook niet voor. Maar uh, nee. ik kom uit Egypte, dus dan, uh, dan kan dat allemaal. Maar he? jij komt niet uit Egypte nu, toch? Uh, nee, ik kom niet verder af Oké, Oké. Zijn het een beetje lekkere aardbeien... of mag je niet proeven? Uh, nee, ik heb ze nog niet geproefd. Ja, is misschien ook wel verstandig. Je moet niet een hele vrachtwagen met aardbeien leeg eten. Nee, daarom. En je weet nooit of mijn baas mee luistert, dus ik heb ze niet geproefd. Precies, je bent er niet aangeweest. Zoals altijd Absolute. heb je keurig tot, de, tot op de laatste aardbei ingeladen. Mag ik je goede ja. reis wensen? Hé, hey, dankjewel. Een prettige uitzending nog. Oké, okay, goede reis. Oké, okay, dank je. Doei. Hoi. Hans. Hè? Nou, duurde het zo lang? Ja, vanaf... Uh, nou, nog uur, denk ik. Ach ja. Ik ga even zitten weer. Valt nog reuze mee. Ik zit hier al 2,5 uur even over aardbeien gesproken. Ja. Voor de aardigheid. Als je oh. vier aardbeien in de supermarkt eet, ja. ik kan alles eten. We ja. hadden vier aardbeien ik krijg ik gelijk bulten. We oh. hebben vanmiddag bijna een pond opgegeten. Ja. Biologisch gebeurt er niks. Oh. Kan je nou Er gewoon wel de gif erin zit. Want je bent allergisch voor gist? Nee hoor, alleen oh. bij aardbeien. Aardbeiengist? Gist. Uh, gif. Oh, gif! Aardbeien die uh, we hier in uh, de supermarkt kopen komen uit Spanje. Die zijn zo 14, 15 keer bespoten. Oh, lekker. En dan kun je ze schoonwassen, want dat helpt niets. Hoe zit het met Egyptische aardbeien dan? Nou, die zijn ook bespoten. Giftige aardbeien. Biologische aardbeien zijn niet bespoten. Goed, waar bel je over, Hans? Waar bel ik over? Oh ja, Bart was dat. Ja. Die, ik had een vraag. Ik bel een 0900 nummer. Ja. Die wordt mij verteld, kost 10 euro cent per minuut. Ja. En ik kan er maar niet achterkomen, is dat nou 10 eurocent boven het tarief, of is het er gewoon 10 eurocent? Maar zegt die mevrouw dan niet dit, uh, dit, nee, behalve, dit telefoon? Nee, behalve de kosten van uw mobiele telefoon. Ja. Maar ik bel me dan gewoon toestel wat ik nu in mijn hand heb. Oh ja, dus als ze, ze zegt van en hebben. de kosten van uw mobiele telefoon, en je belt niet met een mobiele telefoon, zijn er dan toch kosten? Ja, dat is apart. Ja, want de telefoon, als ik bel, is 7 of 8 cent, zeg maar. Mm -hmm. Dus is het dan 2 of 3 cent duur of is het 7, 8 cent plus 10 cent? Hmm. Ik bel nu via de KPN. Als ik via TD2 zou bellen, is het 7 cent. Is het dan 7 plus 10? Of is het 10? Ja, je gaat er toch verder. Maar de gewerkte weet het wel. Ja, dan worden we zo weer gebeld, denk ik. 0800 1121 is helemaal gratis, hè, Hans? Uh, dat is gratis. Nou, even maar wel de kosten van je. Nee, maar ik wel gewoon. Nee. Ja, is helemaal gratis. Ja, maar nou nog wat. Ja, ik, uh, nog wat. Ik heb eerst vier TLT gebeld en daar heb ik nog wel herrie mee. Ja. Maar als ik een oude rekening voor tlt Ja. staat er gewoon het nummer op wat ik gedraaid heb, hoor. En oh. ik van vier sterretjes. Oh. Maar dan heb je misschien niemand gebeld die zijn ja, telefoonnummer afgeschermd heeft. Ja, jawel, als mijn mijn zuster wel. Die heeft het telefoonnummer afgeschermd. Ja. En toch krijg je hem helemaal in je schermpje. En als, als ik jou wil en ik scherm mijn nummer af, dan draai ik gewoon sterretje 31, ster uh, hekje. Ja. je sterretje 31, sterretje. Ja. En dan zie je alleen nu dan. Oh. Dat oh ja, de voordat de... je gaat bellen moet je dat dan doen, hè? Voordat je gaat bellen. Ja. Nou, ja. Um, tot zover de telefoontips. Ik ga op zoek naar een antwoord op de vraag. Ja, weet je wat ik altijd zeg waar we wonen? Nou. In wat voor land? Nou. In een koninkrijk. Ja, zo kan dat ook. Ja, we leven in een koninkrijk. Ja. je Dankjewel. Ja, Oh ja, van die voeten. Daar begon ik aan de telefoon, maar dat vervormde zo... dat ik niet kon horen wat jullie bespraken. Is dat antwoord gegeven of niet? Die meneer die uh, gefascineerd was door het lopen. Ja, die, dat is beantwoord. Ja. Hoe dan? Ja, maar dat kan niet, Hans. Ik kan niet, de, ik kan niet alle vragen nog eventjes gaan evalueren met je. Ja, Want de, de mensen die het antwoord. wel gehoord hebben, die, die denken dan van... En door! Huh? Denken ze dan. Ja, maar... Uh, op hoge hakken lopen ja. maar bij de repassen. Ja. Nou, zoiets was het ook. Dankjewel, Hans. Hey, da. Doeg. Douwe. Ja, hallo. Hallo. Oh ja, ik, ik wil zeggen, je klonk net heel ver weg, maar nu klinkt het weer uh, oké. Okay. Gelukkig. Ja. Zeg, ik had een vraag. Uh, ik, uh, ik was van, uh, vandaag aan, aan het schaatsen. Ja. En ik vroeg me af, uh, al die vissen die onder, het ijs, uh, hè, onder, onder de ijs lagen leven in het water, ja. hoe gaat het daarmee? Hebben, de... hebben die een soort winterslaap? Worden die minder actief? Mm, ja, want die krijgen natuurlijk helemaal geen zuurstof. Nee, precies. Nou ja, dat, dat was mijn volgende vraag. Of dat was mijn volgende opmerking, inderdaad. Dat, dat zuurstof, dat wordt wel minder in het water. Mm. En ik vraag me dat al jaren af. Maar ik herinner me van vroeger... Um, uh, dat als er een ijsperiode was geweest... dat er dan ook dode vissen bij ons voor in de sloot dreven. Ja, precies. En dat komt dan... Doordat er te weinig zuurstof in het water zit op een gegeven moment... als het allemaal afgedekt blijft. Ja, en of het water wordt koud. Dan volgens mij kunnen vissen daar aardig tegen... Ja, tegen de, de kou. kou. Zo zijn ze wel geëvolueerd natuurlijk. <laughs> ja, nou. Nou ja, het is me duidelijk, Douwe. Ik ga, ik ga eens kijken of iemand een antwoord weet. Hoe gaat het met de vissen, is eigenlijk je vraag. Ja, precies. Ik vind het een, een prachtige betrokken vraag. Dank je wel. En mag ik nog één kleine opmerking maken? Een kleintje dan. Oké, okay. nou ik kom uit Friesland. Hè? En ik heb vandaag uh, van Sneek naar Leeuwarden geschaatst en weer terug. Ja. ja, wat mij toch wel opviel uh, afgelopen weken in de media is uh, de Elfstedenkoorts. Volgens mij is dat meer in de rest van uh, Holland dan in Friesland. Want, ja. Uh, <laughs> ja, maar die is, is het al duidelijk geworden nu? Uh... Ja, maar de Friese zijn gewoon zo nuchter en rustig. Ja, want het wordt ook zo'n hype. En alle journalisten die uh, haken daarop in. Ik denk van, doe even rustig. Doe ja Maar we kalm. vinden het zo leuk. Ja, ik vind het wel... ook zo leuk. Er gebeurt wat. En er gebeurt iets positiefs, iets leuks. Iets waar we met z'n allen naartoe kunnen leven. Wat willen we nou nog meer? Ja, nee, nou ja, ik wil ook. Dat wil ik ook. Maar ja. Wel even kalm en realistisch. Ja, maar. want het ken nee. net. Ja, nou, hè, toch jammer. Nee, nou goed, ik uh, wacht maar. Ik, ik hoop dat er een of andere bioloog of... Uh, ja, weet het, dat ik... iemand even kan vertellen hoe het gaat met de vissen. Ja. Dankjewel, Douwe. Oké. Okay. Hey, tot de volgende keer. Bedankt. Dag, jij bedankt. Ook bedankt voor het feit dat als je over vissen begint... ik meteen in dit programma weer eens mijn allermeest favoriete liedje kan draaien. A Gentleman's Excuse Me heet het. En het is van Fish.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 Can you see what I'm trying to say? It's a gentleman's excuse me, so I'll take one step to the side. Can you get it inside your head? I'm tired of dancing. I know you still like old-fashioned waltzes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 Nou, met deze vis, voormalig zinger van Marillion, gaat het goed. Maar hoe gaat het met de vissen onder het ijs? Dat uh, ja, vroeg dauwen zojuist. En als je het antwoord weet, kun je bellen naar 0800-1121. Ari? Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik had uh, het antwoord op de vraag waarom dat is in Zweden en Scandinavische landen niet met... Uh, Pekel, uh, strooien. Oh ja, zo kun je het ook zeggen, want de vraag was eigenlijk waarom wij wel met pekel strooien en Omdat... niet met grind. <laughs> ja, niet met grind. Maar uh, ten eerste in Zweden en in de Scandinavische landen zijn de temperaturen dusdanig laag dat uh, pekel uh, geen invloed zou hebben. Dat ze uh... dan wel aan de gang kunnen blijven. Dat is wel aan de gang kunnen blijven en er is ook weinig verkeer. En er valt ook uh, dusdanig hoeveel in de sneeuw dat, ja, dat het to ook totaal geen zin heeft om uh, zout daarop te strooien. Oh. Dus uh, daarom is het voor uh, automobilisten sowieso al verplicht om vanaf uh, november tot en met maart op uh, spijkerbanden te rijden. Dus op uh, normale banden rijden, dat kan daar niet, mag daar niet in die periode. Ja. Je moet niet denken dat er dan spijkers uitsteken als uh, draadnagels, maar dat zijn gewoon als het ware uh, popnageltjes die uh, op je band zitten, op je loopvlak. Ja. En uh, uh, er wordt grind gestrooid in de stedelijke gebieden dus, waar voetgangers, uh, de zeldzame fietser of wat dan ook nog uh, <laughs> bij en dat wordt gewoon uh, na de winterperiode wordt dat gewoon weer uh, opgezogen door veegmachines, zuigmachines. En dat wordt gewoon het, het jaar erop weer gebruikt. En waarom doen we dat hier niet? Uh, hier zo uh, is uh, pekel, denk ik, en zoutstrooien nog wel uh, afdoende. Ja. Uh, winterbanden is ontzettend slecht, uh, of tenminste, spijkerbanden is ontzettend slecht voor het asfalt natuurlijk, als er ja. te weinig uh, sneeuw ligt. En ja, uh, ja, hier is het gewoon echt onmogelijk om in alle stedelijke gebieden uh, grind te gaan strooien. Want uh, ja, we hebben zo'n uh, uitgebreid en kleins, uh, ja, uh, moet maar zeggen, veel stedelijk gebied. Dat het gewoon ondoenlijk zou zijn om inderdaad grind te gaan strooien. En ik denk dat het dan bij ons ook echt uh, klachten, uh, ja, autoruiten zouden regenen, denk ik. Want ja, die grind die rij je natuurlijk vast in de sneeuw en die komt echt niet zomaar los. Ah, oh, oké. Okay. Nou, en, je dus... moet niet, en je moet echt niet denken dat ze een heel grof uh, grind aan het uh, strooien zijn. Het is gewoon een heel fijn grind wat ze er dan overheen zijn. Okay. En als voetganger heb je dan uh, ja, heb je grip. Nou, goed verhaal. Hoe weet je dit allemaal, Arie? Ik ben uh, ja, uh, uh, voor vier jaar terug toch wel uh, regelmatig op familiebezoek uh, geweest in uh, Zweden. En wie woonde en, uh, er in Zweden dan? Die woonde in Zweden, die woonde in uh, Midden-Zweden helemaal, 500 kilometer boven Stockholm. En uh, ja, toen we daar ook de eerste keer kwamen, uh, ja, die woonden er al bijna een jaar. Uh, mijn zwager die reed met 120 kilometer per uur over de snelweg. Hij zegt, voel je je wel lekker, voel je je wel goed? Ja, hij zegt, geen probleem, winterband of uh, spijkerbanen eronder. Ah, ja. Ja, ja inderdaad, dat, uh, ja, je hebt gewoon uh, fantastisch uh, grip. En wat dat, deden, uh, deden hun niet dan in Zweden? Die woonden daar. Ja, maar waarom? Ja, ja ze waren vanuit Nederland uh, geëmigreerd. Gewoon uh, ja, hier te druk, te vol. En... Uh, ja, ze zijn uh, toen geëmigreerd. En zijn ze nu weer terug? En uh, ze zijn, uh, ja, dat is een uh, ander verhaal. Hè? Ze zijn uh, vier, uh, zes jaar hebben ze er gewoond. Toen zijn ze een jaar terug uh, geweest in, uh, iets meer dan anderhalf jaar terug geweest in Nederland. En nu zijn ze weer naar Zweden gegaan. Oh, het beviel toch <laughs> wel beter daar, ja. Van uh, ik vertrek, ik uh, kom terug en ik vertrek <laughs> weer. <laughs> en wat doen ze daar nu dan? Uh, mijn uh, uh, mijn schoonzus, die. Uh, had een baan in de verpleging, maar vanwege haar uh, knieën kon ze dat niet meer uh, doen. Want ze heeft inmiddels twee kunstknieën. En uh, ze werkt, uh, ze heeft, doet nu een studie voor uh, pedagogen. Ja. En uh, mijn zwager heeft een uh, eigen bedrijfje in uh, glaskunst en in uh, ja, spellen. En uh, ja, dat, uh, ja, daar zijn ze nu met, uh, mee bezig. Leuk. Ja. Nou, en dan kan jij straks weer met uh, 120 en spijkerbanden over de snelweg. Ja. Ja, inderdaad, want uh, ja, de winters daar zo zijn fantastisch. Het, uh, ja, er ligt gegarandeerd uh, sneeuw. Het is er meer koud, maar toch een ander soort kou als ja. in Nederland Ja. Nou, bedankt voor je verhaal. Het is volstrekt ja. duidelijk. Graag gedaan. Tot een andere keer weer een groet uit Zweden. Tot ziens. Dag, Dag. 0800 1121. En eens even kijken, want de grindvraag is volledig beantwoord. Dat gaat lekker zo. Ik heb er nog drie openstaan vragen. De vraag van Douwe, hoe het gaat met de vissen onder het ijs. De vraag van Hans die zich afvroeg als je een 0900-nummer belt... en ze zeggen, uh, dit nummer kost uh, 10 eurocent per minuut... plus de kosten van uw mobiele telefoon. Betekent dat dat je dan voor het gebruik van een vaste telefoon... echt helemaal niets betaalt? Plus dan natuurlijk die 10 eurocent, die dat nummer. dan. Ik, ik denk dat dat het eigenlijk gewoon is. Maar ja, mocht jij dat uh, niet of juist wel vinden, laat het even weten. 0800-1121. En Jeroen die wilde graag weten of mensen in tropische gebieden, waar ze niet veel sokken en uh, schoenen dragen, ook uh, sneller groeiende teenagels hebben. Of dat van invloed is op de snelheid waarmee je teenagels groeien. 0800-1121. Fred. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik had nog een aanvulling, want dat strooien. Nou. Jeroen had een heel mooi verhaal net. Doe maar hoor. Het maar feit, het feit dat ze in Zweden geen zout strooien. Het ja. heeft te maken met dat boven of onder de 7 graden onder nul werkt spekel niet meer, of in nee. zeg maar. En ja. in, Nederland, in Nederland strooien ze geen zand... want dan lopen alle riolen lopen vol. Maar is dat in Zweden dan niet zo, dat de riolen vol lopen... op het moment dat sneeuw daar weer heeft, gaat? Daar hebben ze, buiten hebben ze minder rioolnetwerk als hier uh, in oh, Nederland. Daar is meer, meer riolos buiten. Meer riolos buiten, ja. Ja. En dan, dat ze daar natuurlijk... Uh, veel strengere, veel strengere kou hebben. Ja. Dert de pekel daar gewoon niet. Nou, hartstikke goed. En waarom weet je, ik vraag me altijd af waarom mensen dat soort dingen weten, dus ik vraag het jou ook. Ja, sorry, nog een keer. Hoe weet je dat? Nou, ik, ik heb zelf jarenlang gestrooid voor de provincie. Oh, echt? Ja, jarenlang gestrooid. En, en hoe ging dat dan? Want dat vraag ik me dus ook altijd af. Heb je dan altijd maar tijd om te gaan strooien? Uh, nou ja, je, je wordt gewoon soms gebeld. Hier de computer wordt alles geregeld. Hier zitten sensoren in het wegdek. Die meten de temperatuur van de buitenlucht, de weerprognose, de vochtigheid, alles meten ze. En dan krijg je een signaal en dan is het oproofd dat belt jou om te gaan strooien. En dan heb je gewoon op te komen te draven. Maar, maar de, het kan zomaar drie jaar gebeuren dat je niet hoeft te strooien. Nou, zal altijd wel een keer gebeuren. Maar nou ja, stel, het gebeurt een jaar dat je niet hoeft te strooien... en dan moet je opeens moet je op stel en sprong beschikbaar zijn. Heb je dan niet ondertussen een andere baan? Of? Ja, maar je, je werkt voor een bedrijf. Het is aangenomen door een bedrijf. En als jij een andere baan hebt, dan, ja, dan werk je niet bij dat bedrijf. natuurlijk. Dan uh, gaan andere mensen dat doen. Nee, maar je zit, ze hebben toch niet al die mensen die opkomen draven om te strooien, die zitten toch niet allemaal de rest van het jaar thuis te wachten tot ze opgeroepen worden? Nee, maar die werken bijvoorbeeld bij zandtransporteurs uh, bij bij, uh, of uh, bij andere vrachtwagenbedrijven. Het is allemaal uitbesteed werk en in de winter doen ze dat toch gewoon bij. Ja, maar als je dan opeens moet gaan strooien, dan kun je dus niet... Met die, nee, met die lading zand naar de zand in harde gerijprijen. wat je eigenlijk die dag moest doen. Nee, maar dan is het over het algemeen slecht weer. en dan staat de wegenbouw stil. <laughs> en dan het alles weer een beetje stil. Ja, ja, dus dan Zo valt het, het, altijd het altijd wel te combineren. Ja, en die zat in het afvaltransport. en als het dan slecht weer was. nou ja, de bouwbedrijven die stonden dan stil. Ja. En er werd, werd er minder gedaan. Nou, en daardoor had je gewoon tijd. Want ik kwam eigenlijk wel goed, goed uit. Ja. Ja, of het is voor je werk uit, of na je, na je werk, dat is soms ja. wel lange dagen, maar dat werkt dan wel. En je werd ook wel Rieke... ochtends om drie uur uh, al opgeroepen? 9 negen van de tien keer je gewoon om drie vier uur opgeroepen. Ah ja. En dan dan... Negen, negen van de tien keer. Ah, maar dan wist je natuurlijk, en dan zag je het al een beetje aankomen. Dan dacht je van oeh, er gaat een beetje sneeuwen, laten we in ieder geval de telefoon maar aan laten staan. En, uh... Ja, ja. En dan een beetje tijd naar bed, en dan uh, gaat s'nachts om drie uur de telefoon en denk je, nou ja, waar gaan we? <laughs> En was het nooit eng? Nou ja, wat is eng? Nou, aan de ene dat kant dat het, dat het natuurlijk glad is... dat je straks met je strooiwagen van de weg afschuift. Ja, wij zeggen altijd rustig handen dan het lijntje niet. Ja. Nee, maar aan de andere kant, ook, het viel mij laatst weer op. Wanneer was het? Uh, woensdag was het, geloof ik. Dat, we, dat het opeens zo verschrikkelijk glad was. Of uh, opeens zo flik... Uh, er was opeens heel veel sneeuw. Wanneer was dat nou? Heel erg sneeuw. Dat was nu, oh, het is ja, alweer uh, vorige week vrijdag was dat. Is dat zo vorig, lang geleden? Ja dat, ja, dat bedoel ik. Ja, ja. Nee, maar het viel mij toen op. Want we, we reden toen met z'n allen iets van 30 km per uur op de A28. En dan komt er opeens iemand over de vluchtstrook met 80 km per uur. Ja, nou, sommige mensen leven dus eens Ja, precies. Maar, dat, maar vooral als je in zo'n strooiwagen rijdt... Dan hebben mensen nog niet goed in de gaten dat het glad is. En dan, uh, en dan rij je natuurlijk ook langzaam met die strooiwagen. Het lijkt, het lijkt me best wel griezelig qua botsen. Ja, ja. Nou ja de meeste mensen zijn er, de meeste zijn er wel een beetje aan gewend. Ja, en je Bij moet er een beetje dan. nuchter onder blijven. En een beetje nuchter onder blijven. En een beetje voorzichtig doen. Het zit allemaal, het zit allemaal een beetje in je rechtervoet, hè? Dat is het. Dat lijkt me dat een mooie samenvatting. Hé, <laughs> <Hey>, bedankt. <laughs> Geen probleem. Oké, okay, goede reis. Hoi. Erik. Hallo, Hallo. Uh, Astrid, ik wilde jullie allereerst bedanken voor het uh, prachtige nachtprogramma dat jullie altijd presenteren. Heerlijk. Heel graag gedaan. Dankjewel. Uh, ik wilde nog even ingaan op de constitutionele monarchie. In ja. zoverre. Er is uh, bij het laatste antwoord op een toelichting gegeven. Namelijk al zou het zo zijn dat Nederland het enige land ter wereld is ja. waar eh, een republiek overgegaan is in een monarchie. Ja, en gebleven Als je van het is. Het verhaaltje he? van Ethiopië. Mm -hmm. Nou, dat klopt niet helemaal. Er is een land in Europa, een te weten Spanje, ja. waar eh, na de Burgeroorlog generaalissimo Franco ja. het hefst in handen heeft gehad. En daar was toen geen monarchie, maar een republiek. En uh, hij heeft zelf weer de monarchie in heren hersteld... en de macht overgedragen aan de koning. Ik, nu loop ik weer het risico voor heel dom uitgemaakt te worden... maar is Spanje nog steeds een monarchie? Ja, Spanje heeft nog steeds prinsjes, prinsessen en een koning. En een koningin. Hoe heet de koning van Spanje? Gewoon Carlos. Oh ja, tuurlijk. He, ja. Gelukkig. Ik dacht echt. Ik dacht, ja, nee, ik ben dan blij dat het kwartje weer valt. Ja, maar in Frankrijk hebben ze het niet meer te jouw informatie. Mm -hmm. Italië ook niet. Nee. Maar in Engeland is het alweer heel lang. He. Ik, vind het, ja, ik vind het toch Goeie iets moois is, hebben. Het is met 60 jaar. Ja, prachtig, hè? Ja, prachtig. Ja, ik vind het prachtig. Ik kan er ook niks aan doen. Maar het nou is... ja, ik trouwens ook niet. Maar zou jij graag prinses of koningin zijn? Hmm. dat is een goede vraag. Nou, laten we dat gewoon als vraag dan uh, aan de luisteraars stellen. Zou je prinses willen zijn? Ja, nee. Want het, het, het, zou nee, zou Astrid koningin moeten zijn. <laughs> nou, van België. Nee, maar ik, ik moet eerlijk zeggen. Het, het, het, het lijkt mij wel. Nou, ik weet niet. Ik denk nu, het lijkt mij beren interessant. Ja. Om, uh, want je zit overal bovenop. Je, je, krijgt, uh, je krijgt heel veel mogelijkheden om je te ontwikkelen op allerlei gebieden. Zeker. Maar uh, ik denk als je, als, je er, uh, als je geboren bent, zoals Willem-Alexander in de koninklijke familie... dan realiseer je volgens mij helemaal niet dat je in die positie zit. Want daar heb je dan altijd al in gezeten. Nou, ik denk vooral dat het zover is uh, op een bepaalde leeftijd dat hij zich realiseert. Maar ik geloof ja. niet dat ik met Willem-Alexander had willen trouwen... Oh niet? Nee. Nee. Nou ja, dat is iets wat je zelf moet kiezen. Maar je bent wel door hem gevraagd, dan. Uh, nou ja, ik, ik heb zelf altijd het gevoel als ik hem op televisie zie, dat hij wel zo naar me kijkt, ja. Ja, ja, ja. <lacht> Die indruk heb ik ook altijd gehaald. Nee, dat dan weer niet. Nee. nee nou, misschien het, dat dat er het, nog eens een keer van komt. Dat ik Willem-Alexander okay. een handje mag schudden. En dat hij me dan aankijkt en denkt... Ja, dat zal voor Alexander een hele eer moeten zijn. A absoluut. Maar vind je dit? <laughs> nee, vind ik niet. <laughs> Het lijkt me wel heel spannend. Ik ga er nog eens over nadenken. Je okay, weet maar nooit. Doe dat. Uh, bedankt, doe dat. hè. Ja, je jij ook, hè. Tot een uh, prettige avond. Dat span je niet Dag. buiten de boot. Dag. Nog een uur nachtzuster straks, dus uh, blijf gewoon bellen met vragen en met antwoorden. En uh, mocht het niet lukken, dan kun je ook even mailen naar nachtzuster En dan zet je je nummer erbij en dan bel ik gewoon wel even terug. Dat kan natuurlijk ook. Maar blijf het even proberen. Misschien dat er net even een lijntje vrij is. 0800-1121.